To the minute that my left hand needs your waste, and then I watch your face. Put my finger on your tongue, cause you love to taste. Yeah, these hearts adore everyone the other beats hard hardest for. Inside this place is more.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 En dat heeft voor de gemeente en voor de raad niet zoveel voordeel. Je tweede punt, het zoeken naar samenwerking. Ja, dan moet je de er ook stellen van is dat wel gelukt als je uit de coalitie treedt? Dat is een hele terechte vraag. En ik heb me natuurlijk niet voor niks kandidaat gesteld als lijsttrekker. En dingen die beter kunnen, die zou ik ook graag beter willen doen.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 Hele fijne dag nog. Ja, dan wens ik je prettig weekend en uh, tot horens. Eens gelijk. Dankjewel. You make me watch your step when you move tweede onderwerp van dit uur gaan we praten met René van der Linden en we gaan het hebben over het jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2002. Meneer van der Linden, goedemorgen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja. Uh, deze week is het uh, rapport gepubliceerd, het uh, jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2002. Dat is nogal een, uh, een ferme term. Kunt u uh, ons meenemen in, in wat dat nou inhoudt?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 Dat wil zeggen dat de, dat de provincie uh, mee gaat kijken en mee gaat beslissen, soms ook met gemeentes, uh, over de investeringen die de gemeentes doen, over de uitgaven die de gemeenten doen. Nou, dat is allemaal geregeld in de wet, hoe het uh, allemaal moet, in de gemeentewet. En daarnaast uh, voert de, de provincie sinds 2012 uh, ook het toezicht uit over uh, andere taken uh, die gemeentes doen. En daarbij kijken we aan de, of de gemeenten zich aan de, aan de wet houden.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 het huisvesten van uh, verblijfsgerechtigden, hoe ze dat uitvoeren. Ieder half jaar krijgt de gemeente verplichting om uh, een aantal huizen, uh, verblijfsgerechtigden te huisvesten. Uh, mag u dat vertalen in uh, statushouders? Dat mag u verhaal in, uh, vertalen in statushouders, mm -hmm. Ja, verblijfsgerechtigden, statushouders, uh, wat zin in de nee. Maar uh, dat zijn ja, ja. gewoon mensen die een verblijfsstatus hebben. die op dit moment in de AZC zitten. en vanwege die status gewoon in Nederland langere tijd mogen verblijven. en. Uh, ja, door gemeenten een, een, een woning toegewezen moeten krijgen. Die worden verdeeld over, over heel Nederland. Ja, dat ja, ja, zijn dus vier onderdelen waarop getoetst wordt. Hè. Ja. Um, u zei in het begin dat er ingegrepen kan worden en toen had u het over financiën. Maar ja. dat kan dus op elk vlak zijn. Maar heeft u een voorbeeld van ingrijpen?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 ...college moet worden vastgesteld... ...waarbij de gemeente moet aantonen... ...oké, we gaan onze procedures... ...of we gaan onze werkwijze... gaan verbeteren. Op het moment dat dat niet gebeurt... ...dan hebben we een bestuurlijk gesprek... ...dus het is gedeputeerde, ...ja, heel eerbiedig gezegd... ...roept de burgemeester het college... ...of de gemeenteraad op het matje... Uh, nou, Gaat dat nog niet goed? Dan komt er een eerste aanschrijving van uh, we, gaan, uh, we gaan in de plaats treden. En op het moment dat, uh, dat er dan nog geen actie onder, uh, wordt ondernomen, nou, dan gaan wij echt in de plaats treden. Maar dat komt zelden of nooit, uh, nooit voor, vaak ambtelijk, eerste bestuurlijke gesprekken. Enkele keer hebben we inderdaad wel eens een bestuurlijk gesprek. Maar men, uh, uh, uh, de meeste bestuurders weten ook wel, van ja, uh, als we als overheid ons niet aan de wet houden, of de wet niet uh, vo goed, uh, voldoende goed uitvoeren, dan, uh, dan, ja, dan moeten we echt iets, uh, iets aan gaan doen. Dus vaak, uh, vaak uh, komt het niet tot in de plaats treden. Of in Noord-Holland heb ik het nog niet meegemaakt dat we echt in de plaats getreden zijn. Nou, ik... nou, één stap daarvoor, maar... Dan, dan is het al, uh, ja, dat is voor ons al, uh, al heel uh, end. Heel zijn we dan uh, op weg met de, met de gemeente? In het, uh, in het totaaloverzicht uh, van de gemeentes, en het is openbaar, dus ik mag alle namen noemen die erin staan. Ja. Dan uh, zie ik toch dat bij het omgevingsrecht een aantal uh, gemeentes gewoon in het rood staat. Uh, daar zou je dus een keer wat van kunnen zeggen. Ik noem Waterland, uh, 19 en 20 in het rood. Kocheland, 19, 20 in het rood. Uh, Heemskerk.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 Best wel wat klap gekregen vanwege coronacrisis. Maar puur het huisvesten van mensen heeft daar niet echt onder, onder geleden. Het tweede is natuurlijk de, de woningmarkt, de huidige woningmarkt. En dat is een hele, een hele moeilijke, en hele uh, uh, lastige. Omdat, ja, uh, we weten allemaal dat in de kope, de, het koopsegment het uh, heel moeilijk is om. Uh,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 Just believe everything that I say.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 Uh, kunt u ons dat uitleggen, Zomerboest? Ja, uh, ja, we hebben op dit moment... in deze zomer een aantal verschillende... activiteiten lopen. Eén daarvan is, uh, is Zomerboest. Uh, en Zomerboest is... voor uh, de... sportaanbieders enerzijds... in, in de gemeente uh, Zandvoort... en voor...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 Uh, wat jullie leuk vinden en uh, uh, zorg dat dat erop ook komt te staan. Hè. Ik ben uh, afgelopen week was ik bij de bij de Jodoboel Vereniging op uh, op bezoek. Uh, nou, die gaan uh, uh, naast dat ze een uh, uitwisseling met de Bridge Club gaan doen, uh, gaan ze ook kijken of ze uh, een soort van, uh, van inloopdagen kunnen creëren, zodat mensen uh, ja, kunnen ervaren hoe leuk Jodoboel is. Het heeft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 Nou, dan hoop ik dat ik het nu goed zeg, meneer Van de Vecht. Oh, Ontzettend, bedankt. Ja, goed. <laughs> Ontzettend bedankt voor uw uitleg. En wij hopen samen met u op een sportieve zomer. Ik dank u wel. Ja, heel graag gedaan. En een fijne uitzending verder. Ja, dit was. Uh, voor Zandvoort en de regio. Kijk, dat was een, een flitsjingle van Jelmer die erin ging. Um, dit was een goede morgen, Zandvoort.